9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Advocaat Roethoff wil af van de beperkingen voor zijn cliënt Jos B. Die vastzit in de zaak Nicky Verstappen. De beperkingen houden onder meer in dat de advocaat inhoudelijk niets over de zaak naar buiten mag brengen. Roethof vindt dat niet passen bij zo'n oude zaak... en wijst erop dat de familie van Nicky Verstappen er wel alles over mag zeggen. B. wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris die heeft volgens Roethoff bij voorbaat al bepaald dat B vast blijft zitten. Hij noemt dat apart. De advocaat zegt dat bij de volgende zitting over twee weken... opnieuw aan de orde zal komen of B voorlopig moet worden vrijgelaten. Het Syrische leger maakt chemische wapens gereed in de provincie Idlib. Daarvoor is veel bewijs, zegt de Amerikaanse gezant voor Syrië Jim Jeffrey. Hij gaf geen details. Idlib is het laatste rebellenbolwerk... en alles wijst erop dat een offensief van het regeringsleger nabij is... Jeffrey zegt dat dat een roekeloze escalatie zou zijn. Hij pleit voor een diplomatieke oplossing. In Idlib zitten tienduizenden strijders. President Assad liet rebellen in andere regio's... die zich niet wilden overgeven naar Idlib vertrekken. De studentenvakbond LSVB is verontwaardigd... over het wetsvoorstel van minister van Engelshoven... om de rente op studieleningen niet meer voor vijf... maar voor tien jaar vast te zetten. De minister verwacht dat studenten tijdens het terugbetalen... dan 18 procent per maand meer kwijt zijn... Voor ons in Engelshoven is dat nodig om het leenstelsel betaalbaar te houden. De LSVB zegt dat studenten nu nog verder in de schulden worden gewerkt. Er komt voorlopig toch geen speciale Oscar voor blockbusters. Films voor de grote massa. Er moeten eerst duidelijke criteria komen. En het is niet eerlijk om de regels halverwege het jaar aan te passen... zegt de voorzitter van de Academy die de Oscars uitreikt. Blockbusters maken doorgaans geen kans op een Oscar. De Academy krijgt daardoor het verwijt elitair te zijn.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 Welkom bij het Tweede Uur van uh, CFM uh, Jazz. Vandaag samenstellingen, presentatie, alcoholbeving. En uh, we gaan rustig verder met het drijven van mooie jazzmuziek. Het tweede Uur is onder andere op de rol Dave Bruberg, Dexter Gordon, Rita Dijzer, Lou Donaldson, uh, Corey Weeds, uh, Rita Coolidge. Uh, nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Van alles wat. En laat ik maar eens een, uh, ja, dit was natuurlijk een mooi begin van Errol Gartner. Uh, so Wonderful. Dat is van een uh, nieuwe CD die uitgebracht is. Eigenlijk is dat hele oude muziek, want het is muziek 1964, opgenomen 7 november 64, Concertgebouw Amsterdam. The Night Concert. En uh, ja, Arrow uh, Gardner was eigenlijk zeer te spreken over dit concert. Vond hij een hoogtepunt in zijn loopbaan. De, nou, uh, waarschijnlijk ook vanwege de akoestiek in het Concertgebouw Amsterdam... en ook vanwege de status natuurlijk die het Concertgebouw heeft toch wel in de, de wereld. Arrow uh, Cartman, mooi begin. Uh, ja, als we dan toch een beetje terug in de tijd zijn... dan ga ik ook verder terug uh, in de tijd. En dan kom ik uit bij een Nederlandse uh, zangeres, heel bekend... waarvan ook weer een grote uh, uh, uh, uh, ja, verzamelbox volgens mij is het, denk ik. Rita Reis, uh, The First Lady of Jazz... Een nummertje van haar, there, terror would never be another you. Even kijken, Rita, waar hang je uit? Oh, hier. Rita uh, Rijs, Collected, uh, yeah. Europe First Lady of Jazz natuurlijk. Dat is een uh, nieuw cd die uitgebracht is met allemaal bekende nummers van haar. Leuk om zo tussendoor te draaien, maar we gaan verder met... Uh... Oh ja, ik ben ook nogal treinenliefhebber. Uh, ik kom nu bij een, een drie setje van uh, cd'tjes met de uh, Take the A-train, Take the Five-train en Take the Z-train. Dus dan ga ik wat verdraaien. En de eerste die ik daarvoor pak, Take the 8 train. Dat is een, een LP van Dexter Gordon. En dat is mooie muziek. Daar gaan we een eentje van draaien. Dexter Gordon. I'll guess I'll have to hang my tears out to dry. Ook al die titel, hè. Ja, ik moet er toch een beetje langzaam terugdraaien. Dexter Gordon, dat is toch heerlijke muziek voor de zondagochtend. Maar ik had eigenlijk drie cd's met trein klaarstaan. En de tweede cd, dat is een cd uit, uh, eens even kijken, 1983. Take the Z-Train. En dat uh, wordt gespeeld door de uh, Microscopic Z-Tet. Uh, dat is een, uh, ja, opgericht door uh, Philip Johnston. Ik heb uh, een poosje geleden ook wat van gedraaid. Toen van hun nieuwste cd, de Micros Play the Blues... Maar nu ben ik bij deze cd uitgekomen. En daar ga ik ook een nummertje van doen. Niet de Z-train zelf, want dat zijn allemaal veel te lange nummers. Maar het is wel een mooi nummertje. Withful Thinking. Ik ben een enorme liefhebber van uh, dit uh, septetje. De Microscopic Septet. Mooie cd's gemaakt. Echt een feest om naar te luisteren. En dit draai ik allemaal in de categorie Take the, take the Train. En dan kom ik bij Dave Brubeck terecht. En die heeft een cd gemaakt in 1995. Take the Five Train. Dat oh, was een release, denk ik. Take the Five Train. Daarvan ook een mooi nummer. Een dialogue for jazz combo en orchestra. En dan gaan we hem even opzoeken. Uh, Dave Brubeck. Ja, komt ie. Dave Brubeck, uh, ja geweldig pianist. We hebben aardig wat pianisten gedraaid deze uitzending al. Dat is wel grappig. Trouwens, nog iets wat grappig is. Ik zit hier uit de ruimte kijken. En ik kijk zo op het plaats, even uit het studio uh, en ik kijk op een, uh, ja volgens mij is het iets van een gemeente, gemeentewerp. Zie ik daar ontzettend groot hert gewoon over het plein lopen. en damherten en die zat gewoon van de boom tevreden hier. Ongelooflijk toch? Dat het s'avonds gebeurde, groepjes herten door de, de, de, de, de dorp, dat herken ik wel, maar nu al zo midden op de dag. Ja, dat heb ik nog niet eerder gezien. Maar goed. Hij zal hier niet weg kunnen. Hij zit achter het hek. Dus hoe hij erin gekomen is, weet ik niet. Maar hoe hij eruit komt, weet ik ook niet. Dat zien we zo morgen wel weer. Uh, dat terzijde. Goed, uh, tijd voor wat, wat vintage jazz, zou ik maar zeggen. Dat hebben we nog niet gedraaid. En dat is erg in tegenwoordig. Uh, eens even kijken of ik daar wat van heb meegenomen. Ik dacht dat ik wel wat had vandaag ook. Ja, deze heb ik. Everybody loves my baby. Loopy. Het Gypsy Soul Trio. Komt ie. Lekker toch, dit soort muziek tussendoor op de zondagochtend. En dat geldt eigenlijk ook voor dit uh, kwartet. Uh, de Lindsay Blair Quartet. Tear it down. <tied> Mooi nummer, mooie cd ook. All West All Day heet de cd, muziek van West Montgomery natuurlijk. De gitarist. Lindsay Blair was dat. Uh, dan weer eens dus een wat bekender iemand. Rita, Rita Coolidge, die kennen we allemaal natuurlijk. Die heeft op, onlangs weer een nieuwe cd uitgebracht. En dat heeft haar nogal wat moeite gekost. Want ze had moeite om een label te vinden die hem uit wilde geven. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar voor deze bekende zangeres. Maar het is er toch gelukt. De cd heet Save in the Arms of Time... En daarvan ga ik een, heb ik een nummertje uitgezocht. Wat ze samen met de blue, uh, folk bluesman Cap Mo uit Nashville uh, speelt: Walking on Water. Ik ga hem even opzoeken. Rita Kulitsch. Rita Coolidge, Nieuwe CD: 2018. Hier heb ik hem. Searching for answers, down here reaching for the stars. The only truth that I've ever found is for me, there's no such thing as solid ground. I'm walking on water, floating on air. What lies? Walk home! just walking on water, floating on air. What lies beneath us is really nothing. I know that love is everywhere. I'm walking on Solnummer, Rita Kulitsch, uh, Walking on Water. Dat doet me trouwens denken aan een uitspraak over Johan Kruijf. Johan Kruijf die, die zou gezegd hebben: als iemand over het water zou, zou zien lopen, dan was dat gezegde: Nou, hij kan misschien niet zwemmen. Uh, ja, dat is wel weer bijzonder. Maar goed, ik weet niet of die uitspraak ooit, ooit echt van kruijf is geweest, maar het is wel grappig. Walking on Water. We draaien natuurlijk oud en nieuw. Dit is een beetje de zo achtige kant gaan we uit. Hè? Maar ja, dat moet kunnen toch in een jazzprogramma. Uh, wat geen soul is, is muziek van Lou Donaldson. En dat is een CD-LP uit 1960. The Time Is Right, Be My Love. Mooi nummer. Lou Donaldson, een van mijn favorieten ook. Even kijken, hier heb ik hem. Dat is een prachtige muziek, daar hou ik echt van. Uh, iets nieuws, eens even kijken wat ik dat nieuwe ge gezet heb. Oh ja, dat is een DCD. Volgens was ik van onder de indruk. Dat is Dory Rubico. Two guides. Dory Rubico samen met de John Harrison Quintet. For flights Haven we met, I can't remember, but yet I could swear I had seen you before. Steady and pulls to a high open sea. You are the force that irresistible, my that brings that to me in power of. Mooie cd van uh, Dory Rubico met uh, John Harrison Quintet. Uh, dit was natuurlijk een, een nummer van uh, Robin to Guides. Uh, ja, tijd voor iets Nederlands. Uh, dat is een Nederlandse band, Gallo Street. Hebben in 2016 ook een fantastisch cd uitgebracht, Battle Plan. Uh, spelen vaak op uh, festivals. En uh, het is pittige brass band muziek. Uh, en daarvan ga ik ook een nummer draaien. De titel, de, eigenlijk het eerste nummer van de cd. is een beetje, een beetje filmachtige muziek. De Lauren Cowboy, uh, Gallow Street. Zeker maar schrappen, de laatste drie nummers zijn wat pittiger in dit programma. Yellow Street. Uh, ja, prachtige cd. En uh, nou, van dit soort muziek... dan kan ik je aanraden om... Uh, volgens mij ergens in september speelt uh, Jungle By Night... in het theater in Bloemendaal, Caprera. Dat is zeker ook de moeite waard. Yellow Street, Jungle By Night, dat zijn bands, zeker. En het leuke van dit programma is om mensen toch uh, kennis te laten nemen... van deze wat nieuwere jazz. Vandaar dat we in uh, CFM Jazz gewoon oud en nieuw draaien. En over nieuw gesproken... dan kom ik ook terecht bij een duo. The War and Treaty. Dat is eigenlijk een heel bijzondere muziek. Het doet een beetje denken aan Ike en Tina Turner... En, maar eigenlijk ook een beetje aan uh, Rita Franklin. Uh, en het, dat nummer het, het, het, wat ik ga draaien is een heel bijzonder nummer. Dat is het eerste nummer van de CD... en dat is werkelijk een prachtig nummer. Uh, The War and Treaty. Zet je maar even schrap, want het, is, het gaat er tegenaan. The War and Treaty... Uh, van de cd Healing Tide. Love is like there's no tomorrow. Zet je maar even schrap. Prachtig. Kippengeld uh, veroorzaakt, toch? Prachtig. The War and Treaty heet het duo. En uh, de SCD heet Healing Tide. Steken 2018. Ja, en dan zijn we alweer toe aan het laatste nummer. En dan moet ik eens even kijken wat ik daarvoor opgeschreven had. Uh, Tiffany Austin. Die gaan we even opzoeken. Tiffany Austin met Blues Creole. Komt ze. to the pay do do little fella play that squeeze box like you never heard before I'ma de sang and play you know you'll be dancing to that old two-step and swing into the blues creole ah, ah, ah. come on everybody in the sun we got a star in town the big city came as I'm a gonna lay a record down. I heard they're gonna travel to New Orleans. They'll be dancing that old two-step and swinging to the blue screen. Je hebt geluisterd naar CFN Jazz, samenstelling en presentatie Alko Beuving. En ja, we hebben jazzmuziek gedraaid. We hebben in het verleden uh, iets gedraaid. We hebben uit het heden iets gedraaid. We hebben af en toe over de schut gekeken bij de pop en de klassiek. Dus er zat voor ieder weer wat in.